Zes uur. NTO Radio 1 met Nadia Moussaid. In het laatste half uur van Nieuws en Co. Voor het publiek is het een echt dagje uit. Want Willem Holleder praat voluit in de rechtbank. En zijn uitspraken zijn vaak opmerkelijk. En mag je fuck de koning roepen? Straks wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over majesteitsschennis. Nu eerst het NOS-chanaal met Jeroen Tjepkema. Het dodental door de aardbeving in Taiwan is opgelopen naar tien. Zeven mensen worden nog vermist na de beving van dinsdag aan de oostkust van het land. Sindsdien zijn al meer dan 200 naschokken geweest en gevreesd wordt voor nieuwe bevingen. Reddingswerkers doorzoeken nog altijd scheefgezakte gebouwen omdat er mogelijk nog mensen in zitten. Het zoeken met machines is te gevaarlijk en daarom gebeurt dat met de hand. Het KNMI waarschuwt dat het morgen glad kan worden door sneeuw. Voor het hele land is kolengeel afgekondigd. Vanwege de verwachte sneeuwval heeft KLM vanmorgen 52 Europese vluchten geannuleerd. De sneeuw gaat in de loop van de middag over in regen... en dan neemt de sneeuw in hevigheid af. In België krijgen mensen het advies om morgen thuis te blijven... of met het openbaar vervoer te reizen. Maar in Nederland blijft het bij een waarschuwing dat mensen moeten oppassen. Weerplaza Plaza aanmeldt dat er zo'n 1 tot 3 centimeter sneeuw kan vallen. De Nederlandse Olympische ploeg wil bij de Spelen in Zuid-Korea 15 medailles halen. En volgens chef de mission Jeroen Bijl ligt de ondergrens op 13 medailles. Vier jaar geleden in Sochi haalde de Nederlandse ploeg nog 24 medailles. Dat is nu te hoog gegrepen, zegt Bijl. Ik heb het al vaker gezegd, we hebben het maar één keer overtroffen, de 13. En, en ook mega overtroffen. Daarvoor zitten we er verre onder. Dus het is wel heel makkelijk om richting zwartje te gaan denken. Maar je, je kijkt naar de medailleonderdelen. Wat zijn de laatste WK's geweest? Wat zijn de laatste spelers geweest? En dan kom je op zo'n getal uit. En dat blijft natuurlijk discutabel, maar dat is elk getal. De permanente beveiliging rond de strafkliniek in Den Dolder blijft van kracht. De bewaking van het terrein en de omgeving van de strafkliniek... werd eind vorig jaar ingesteld na de dood van Anne Faber. Zij was verkracht en vermoord door Michael P. Die werd behandeld in de kliniek. Het is nog altijd onduidelijk waaraan de man is overleden... die vorige week in Waddingsveen werd gearresteerd. Op zijn lichaam zijn alleen bloeduitstortingen... en oppervlakkige huidbeschadigingen gevonden... maar geen breuken of aanwijzingen voor geweld op de hals. Premier Rutte heeft geen bezwaar tegen de aanval van minister Olongren... op Forum voor Democratie. De premier benadrukt in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer... dat Olongren als minister van Binnenlandse Zaken... uitstekend een visie kan geven op artikel 1 van de Grondwet. Forum voor Democratie heeft aangifte gedaan van smaad en laster. Een automobilist die vorig jaar in de Zeeuwse gemeente Hulst... een wielrenner doodreed, is veroordeeld tot drie jaar cel. Volgens de rechtbank had de 48-jarige man nooit de weg op mogen gaan. Hij had geen geldig rijbewijs meer. Hij had ook nog een rijverbod van de rechter. Toch is hij gaan rijden, onder invloed van alcohol en medicijnen. Hij rijdt ook nog eens te hard, met het fatale gevolg. Naast de celstraf krijgt hij ook een rijontzegging van tien jaar.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 Bijvoorbeeld bij Linda de Mol ging het om kentekens van haar auto. Maar ik bedoel, dat zijn berichten van voor 2008, dus die klopt inmiddels al lang niet meer. Bij Gordon ging het volgens mij om een telefoonnummer. Die verandert uh, ongeveer een keer of drie per jaar van het nummer, dus dat klopt ook niet meer. Het is natuurlijk heel vervelend, maar het is een beetje een storm in een glas water. Nadat RTL bij de familie Smulders melding had gemaakt van het lek, werd het gedicht.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 En we gaan naar het verkeer met Wijnand Zwaan. De avondspits is wel aan het uh, oplossen. Er gebeurde niet al te veel ongeluk in deze spits. Maar we zien nog wel uh, her en der wat problemen. Zoals op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Dat was een aanrijding bij Alblasserdam. De weg is weer vrij. Er staat uh, wel 5 kilometer file. De A16 van Breda naar Rotterdam. Ook daar uh, ging even iets mis. Daar staat bij uh, knopen Terbrechtseplein nog een kapotte vrachtwagen stil. Die blokkeert de rechte rijstrook. En dat betekent file rijden vanaf hendrik ambacht Vijf kilometer. Bij Eindhoven is het nog aan de drukke kant op de A58 vanuit Tilburg. 8 kilometer file voor Batadorp. En rond Arnhem zijn de dagelijkse files nog niet weg op de A12 bij knoopend Velperbroek. Het loopt nu vooral vast daardoor op de A348 vanuit Doesburg. Tussen Reden en Velperbroek 2 kilometer met een half uur vertraging.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 Een multivocale bril, 99 euro. Ik ga naar heilen. NPO Radio 1. NOS NTR. Willem Holleder haalt in een telefoonopname flink uit naar zijn zus. Jij moet je bek houden nou tegen mij. Begrijp je dat? Ik probeer je uit... schoppen hier hoe jij dat slaat? Je, je denkt dat je een grote bek tegen mij kan hebben waar je iedereen bij is. Wie denk je dat je bent. Maar in de rechtbank gedraagt hij zich verbaal heel anders, zo bleek vandaag weer. Nadia Moussaïd. Nieuws en Willem Holleder probeert zijn rechters ervan te overtuigen... dat hij altijd zijn familie heeft willen beschermen. Zo dadelijk meer daarover van onze verslaggever. Ook vandaag, op de tweede dag van het proces... praat Holleder weer voluit. En dat trekt ook dagjes mensen. Meer dan bij ieder ander proces. De publieke tribune van de bunker... de extra beveiligde rechtszaal in Amsterdam zat vol. Je moet het er voor over hebben... om uh, lange tijd in de kou in de rij te staan. Het publiek mag pas als laatste naar binnen... Als er plek over is, door de controle, en dan ben je binnen. De telefoon moet je thuis laten, want uh, die mag niet mee. Nou ja, ik studeer dus rechten. Ik ben nu eerstejaars. En je hoort best wel veel over volledig in de media... En... Het wordt heel erg vreemd. En ik was wel benieuwd wat hij nou eigenlijk letterlijk zelf te zeggen heeft erover. En wie moet je dan geloven? Ja, die zussen hebben er ook geen belang bij, denk ik... om hem slecht neer te zetten als het niet zo is. Dus dan is het best wel lastig wat je nou moet geloven. Dat, dat weet ik niet echt. Ja, ik heb vroeger al een paar boeken gelezen over uh, de Amsterdamse onderwereld. En, en toen ik naar Amsterdam verhuisd was. Omdat ik het wel interessant vind om via de misdaad te kijken... naar hoe, hoe de stad is waar ik dan in terecht in ben gekomen. Het is een soort van ramptoerisme, dit? Ja, het is iets, iets fascinerends. Wel, Ik zou het niet ramptoerisme durven, durven noemen. Ja, ik vind het heel erg gaaf om te zien hoe rustig dit allemaal gaat. Want het gaat toch om vrij serieuze dingen. Om vrij serieuze zaken. Nou, zes hier... moorden. Ja, dus, uh, maar het gaat uh, eigenlijk wel best met af en toe wat humor. Hier en daar. Integrerend, uh, spannend. Uh. Ja, wat voor persoon is het? Wat zit er? Wat heeft er allemaal uh, mee te maken? Uh. Krijgt u die antwoorden hier? Nou, ik denk wel dat hij heel goed weet wat hij zegt. En wat hij niet zegt. En wat, met name wat hij niet zegt. Vindt u hem overtuigend? Nou, ik zou niet willen ruilen met de rechters... om uh, een oordeel te gaan vellen van wat is waar, wat is niet waar. En dat vind ik wel heel interessant om te zien hoe dat uh, in zijn werk gaat. Ja. Want ja, je, je hoort er veel over in de media. En ik heb dat boek ook wel gelezen... En zo'n rechtszaak heb ik sowieso nog nooit bijgewoond. Dus hoe gaat dat dan? En, uh... en wat vindt u ervan? Nou ja, hij praat heel veel, maar hij zegt eigenlijk ook weer niks. Dus ik vind het, uh... ik vind het gewoon heel bijzonder om een keer mee te maken. Het is ook niet een beetje raar om naar zo'n misdadiger te gaan zitten luisteren? Om je daar je vrije tijd voor in te leven? Ja, ja je kan ook naar de Efteling gaan <laughs> natuurlijk. Maar... Bunker is spannender. Eigenlijk wel, ja. Je weet dat zoiets bestaat... En er is heel veel om te doen in de media. Waarom zou je er niet heen gaan? Ik bedoel, mensen gaan ook naar een voetbalwedstrijd of naar de Olympische Spelen. Dat is ook actualiteit. Dit ook. En het intrigeert me ook van hoe gaat dat dan? En ook van, ja... Hoe, hoe is zo'n man daar dan onder? En ik had echt zoiets van, oh, hij komt ook helemaal niet zenuwachtig over of zo. Het is ja, spannend en, uh, en er gebeurt veel, veel reuring, liquidaties. En, uh, en het is echt. Ja, en het is echt inderdaad. Het is geen westernwijn in te kijken. Het is gewoon wel de echte wereld. Eén dagje holleder of wordt het er meer? Ik denk dat ik nog zeker nog wel een paar keer terug ga komen... zodra de zussen uh, gehoord gaan worden door de rechter. Dan zit de tribune weer vol. Ja, dan zit de tribune denk ik weer vol, ja. Ja, mensen vinden het interessant. Willem Holleder legde vandaag aan de rechtbank uit... waarom hij jarenlang heeft gelogen... over het losgeld van de Heineken-ontvoering. En dat was om zijn zus te helpen. Hij deed alles voor zijn familie, zegt hij. Verslaggever Matthijs van de Wiel. Dat deed Holleder eerder ook al. Proberen dat beeld van een beest... die zijn familie terroriseerde te corrigeren. Wat heeft dat losgeld van de Heineken-ontvoering... begin jaren tachtig daarmee te maken? Het is een kwestie die zijn zus Sonja al jarenlang achtervolgt. Zij erfde het criminele geld van haar man Cor van Hout... medeontvoerder en vroeger de bloedgabber van Holleder. Van Hout is later vermoord en Holleder staat hiervoor terecht nu. En het is altijd onduidelijk gebleven wat Cor en Willem... met hun miljoenen gulders losgeld hebben gedaan. Holleder heeft steeds beweerd dat dat geld was verbrand. En maandag gaf hij opeens toe dat het een leugen was geweest. Een lachwekkende leugen zelfs. Ze moest er om lachen dat hij dat, laat, dat hij dat toen verteld heeft. En vandaag legde hij uit wat er dan wel gebeurd is met het geld. Ze hebben dat in een bos bij lage vuurse begraven toen. Later Weer opgegraven en belegd in drugshandel, en met de opbrengst daarvan zijn onder meer prostitutiepanden gekocht. En uh, zijn zus Sonja, die kon vanwege die criminele erfenis in de problemen komen met justitie en met de Belastingdienst. En daarom zegt Holleder, heeft hij er steeds over gelogen. Hij zegt dat, terwijl hij mogelijk een lagere straf had kunnen krijgen... in een andere rechtszaak, als hij wel de waarheid had verteld... waarom dan toch liegen, vroeg de rechter. Hij zegt, Holleder zegt, als ik voor Sonja een paar jaar moet zitten... dan doe ik dat. En waarom vertelt hij nu dan wel de waarheid, vroeg de rechtbank toen. Mm -hmm. Hij zegt, ja, nu staat er meer op het spel. Hij riskeert nu levenslang, uh, wat niet besproken... Werd, maar wat wel duidelijk is natuurlijk voor iedereen is dat alles nu anders is omdat zijn zussen zich, zoals we weten, tegen hem hebben gekeerd. Ja, en dit gaat dan over zus Sonja. En de andere zus Astrid, die schreef dat boek natuurlijk. Wat zegt hij over haar in de rechtbank? Ja, ook hier presenteert hij zich als een beschermer, een weldoener. Het omgekeerde van wat de zussen over hem zeggen. Een voorbeeld, Astrid wilde sekspanden runnen die hij had gekocht. Maar dat wilde hij niet, want zegt hij... wat moet zo'n meisje nou met die ellende, de onderwereld? Dat gun je een ander niet. In die periode was hij zelf juist hard bezig om uit die onderwereld weg te komen. Om een legaal bestaan op te bouwen. Hij wou niet dat zijn zus daarmee te maken had. En zo grijpt hij iedere gelegenheid aan... om uit te leggen dat hij alleen maar het beste voor had met anderen... ook toen het ging over de ruzie die hij kreeg met Cor van Hout. Andere criminelen wilden dat Van Hout een miljoen gulden zou betalen... vanwege een gestolen partij drugs. En ze dreigden hem anders dood te schieten. Mm -hmm. Van Hout weigerde te betalen. En Holleder die betaalde toch, stiekem, zonder dat Van Hout het wist. Waarom? Nou zegt Holleder vandaag om een bloedbad te voorkomen om ellende te voorkomen en ook daar weer om zijn zus Sonja te beschermen... de vrouw van Van Hout, om haar en haar kinderen die ellende te beschermen. En gaf Holleder antwoord op alle vragen die gesteld werden in de rechtbank? Ja, hij is de hele dag aan het woord geweest. Hij had uh, soms een beetje last van zijn stem. Ik weet niet of dat door het vele praten kwam... maar hij moest veel kuchen en zijn keel schapen. En hij, hij praat op zijn typische manier echt op zijn Amsterdams. En dan zegt hij steeds zinnetjes, als, uh, zinnetjes zoals... Uh, weet u hoe het zit, u moet goed begrijpen, u moet het zo zien... kijk, zo zit het, zegt hij dan tegen de rechters. Ja. En dan komt hij ook af en toe met bijna kruifjaanse wijsheden. Ik heb er een paar opgeschreven. Als je dood bent, dan ben je dood, dan heb je niks aan geld... Of je kunt nooit alles uitsluiten, daar moet je rekening mee houden. Of dingen die zijn zo zoals ze zijn, die zijn eenmaal zo. Ja, en dan praat hij voluit, zeg ik. Maar twee mm -hmm. dingen vallen wel op. Op de vragen van de officieren van justitie... daar geeft hij met veel minder plezier antwoord op... dan op de vragen van de rechters. Dan zijn er soms ook kleine irritaties. Dan verwijt hij de officieren dat ze hem willen pakken op kleine dingetjes. Dan zegt hij, dan geef ik liever geen antwoord, want ik weet het niet meer precies. U probeert mij te pakken. En als er wordt doorgevraagd ook door de rechters. Als er wordt doorgevraagd naar mensen die zijn verhaal kunnen bevestigen... dan zijn, de, dan zijn die mensen vaak of al dood... Of Holleder wil geen namen noemen om uh, um geen mensen te belasten... die hem eerder hebben geholpen. Of hij vindt het niet veilig om die namen te noemen. Of hij verwijst naar een figuur uit de onderwereld... die hij de allesweter noemt. Iemand met heel veel kennis en invloed. Maar hij weigert na aandringen te zeggen wie dat is. De allesweter. Dan kan het ook niet worden geverifieerd. Je merkt dat de rechters soms weinig geloven van de verhalen van Holleder. Maar voorlopig komt hij ermee weg. Ze hebben niet altijd vat op hem. Maar ze laat hem rustig zijn verhaal vertellen. De echt kritische vragen die komen ongetwijfeld nog later. Oké, okay, dankjewel. En wij gaan ondertussen naar het verkeer. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Nou, de avondspits is duidelijk aan het oplossen. In het midden van het land gaat dat nog het moeizaamst... rond Utrecht en Arnhem. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... zien we 20 minuten vertraging bij 1 Brugge. Op de A27 van Utrecht naar Breda is een ongeluk gebeurd... bij knopend Gorkum in de dagelijkse file. Er zijn twee auto's bij betrokken. Er staat vanaf Lexmond 9 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En op de A58 Breda richting Eindhoven... blijft de file erg lang tussen knopende de baar. En knoop met Batadorp 16 kilometer. Daar ben je zeker een half uur mee kwijt. En dat was Beans en Fatback met Alla Think About. Chef de mission, Jeroen Bel van de Nederlandse Olympische Ploeg, heeft in Zuid-Korea gezegd dat er 15 medailles moeten kunnen worden gehaald. En Bel zei dat tegen NOS-verslaggever Vlado Vellanowski. Het duurde even voordat het getal van 15 werd gecommuniceerd, maar dat heeft volgens Bel een reden. Was vlak voor de Spelen, als je weet wat je team is, wat je concurrenten uh, zijn, dan pas kan je zeggen: van wat zou nou het team?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 Eén vraag over dat getal. Waarom niet gewoon één getal aanhalen? Ik denk ook wel, als wij als NOC NSF... het is heel moeilijk, het is heel makkelijk... maar ik, ik vind niet terecht dat je ons afrekent op een medailleaantal. Want daar gaan de sporters en de coaches over. En de, en, en de bonden, nog veel meer. Maar eigenlijk de coaches en de sporters. En er zit natuurlijk, als je kijkt naar de maakbaarheid van de sport... topsport, heb ik altijd, zeg ik altijd, 80% is maakbaar... maar 20% heeft te maken met talent... Concurrentie, ziekte, wel of niet meedoen, uh, et cetera. Dus die 20% die blijft altijd uh, ergens hangen. Maar die 80% daar vind, daarvan vind ik echt, daar kan je ons wel op afrekenen of verantwoordelijk voor maken. Dat is voor mij die ondergrens. Omdat wij bepalen hoeveel geld er naar welke sport gaat. Wij bepalen hoe coachopleidingen eruit zien. Uh, wij bepalen hoe uh, de sporten zelf gefinancierd worden. Zo bepalen wij voor een groot deel die hele sportstructuur. En daar leg je die ondergrens op. Dus ik vind ook dat je op die 13 mag je ons wel afrekenen. En dan die 15, die bepaal je pas helemaal op het laatste, omdat je dan precies weet welk team je hebt, uh, uh, wie je tegenstanders zijn, uh, zijn er geblesseerden, etc. Mag je de koning beledigen, ja of nee? Daarover debatteert de Tweede Kamer straks. Aanleiding voor het de debat is een incident uit 2014. Tijdens een demonstratie tegen Zwarte Piet riep, de, riep demonstranten het volgende. Het is moeilijk te horen, maar er wordt fuck de koning geroepen. En dat was volgens openbaar ministerie majesteitsschennis. Het OM wilde in eerste instantie een actievoerder vervolgen... maar zag daar later vanaf politiek verslaggever Lars Geers, Waarom praat de Kamer er vier jaar later dan nog steeds over? Omdat het voor D66, en in dit geval ook D66-Kamerlid Kees Verhoeven... in ieder geval aanleiding was om vraagtekens te zetten... bij het hele wetsartikel. Dat gaat over majesteitsschennis, het wetsartikel... op basis waarvan het OM deze actievoerder wilde vervolgen. En in dat wetsartikel staat, dat als je de koning beledigt... dat je dan maximaal vijf jaar gevangenisstraf kunt krijgen. En ook staat erin dat als je een buitenlands staatshoofd beledigd, kun je maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen. Dat vindt Verhoeven absoluut niet kunnen. Uh, hij zegt, de, um, de wet op de belediging zou in principe voor iedereen gelijk moeten zijn. Je mag mensen niet beledigen. Als je je beledigd voelt, kun je naar de rechter gaan en dan bestaat er al een straf op. Je hoeft de koning daarvoor niet uit te zonderen. Uh, dan is de vraag van, ja, maar de koning kan zich moeilijk verdedigen. Dat is de hele reden. waarom Hoezo, de, hoezo zou de koning zich moeilijk verdedigen? Nou, de koning verleden? kan heel moeilijk, uh, uh, laten we zeggen, zelf de krant bellen en zeggen van, ik ben het niet meer of een opinieartikel plaatsen uh, en weerwoord bieden, omdat die valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Het kabinet is verantwoordelijk voor elk woord, zo'n beetje dat hij uitspreekt. Dus hij kan zichzelf niet verweren, is dan het, uh, uh, de reden. En daarover zegt Kees Verhoeven: nee hoor, dat kan die prima. Nee, want beledigen is en blijft niet de norm. En ook het beledigen van de koning niet. En als de koning zich beledigd voelt, dan kan hij dus gewoon op basis van het bestaande uh, artikel in het wetboek van strafrecht kan hij gewoon aangifte doen. En krijgt uh, hij hier de handen voor op elkaar? Nou ja, dat is uh, eigenlijk de vraag die al een tijdje boven de markt hangt. Er zijn een aantal partijen voor wie dat artikel echt gewoon stevig staat. En, en heel goed geld, die vind je vooral in de christelijke hoed in, uh, in Den Haag. Denk aan de SGP natuurlijk, aan de ChristenUnie. Maar ook aan het CDA, want die vrezen het beeld dat de koning zich beledigd voelt... op zijn fietsje moet stappen en naar het politiebureau moet gaan in Den Haag. En daar aangifte moet gaan doen. Dan denken ze, ja, dat is beneden de waardigheid. Dat moet je niet willen. Mm -hmm. uh, dus die zullen zeker tegen zijn in het debat vanavond, maar er gebeurt wel iets bijzonders, namelijk de VVD, die in het verleden toch redelijk pal voor het Koningshuis stonden, die uh, zijn enigszins uh, geneigd om voor dit wetsvoorstel te zijn, uh, maar die hebben daar nog wel wat vraagtekens bij, want die vinden de positie van de koning wel degelijk nog iets bijzonders en die mm -hmm. komen samen met de PvdA met een lumineuze idee, Sven Koopmans, Kamerlid voor de VVD. Vijf jaar gevangenisstraf is gewoon veel te veel. Dat is, past niet meer in deze tijd. Maar het mag niet zo zijn dat de koning dan vervolgens zelf aangifte moet gaan doen. Daarom heb ik samen met mijn collega van de PvdA een amendement ingediend. Ik heb gezegd, laten we de koning gewoon net zo beschermen... als we de burgemeester beschermen en de gerechtsdeurwaarder. Maar niet minder. Dus dat het Openbaar Ministerie uh, zelf, als het echt heel erg is... een zaak kan aanbrengen. Nou, dan valt hij onder een ander wetsartikel dat nu al ja. bestaat. Namelijk, je mag gezagsdragers... Uh, hij noemde al de burgemeester, maar dan heb je het ook over politieagenten uh, bijvoorbeeld... Uh, die mag je ook niet beledigen. En als je die beledigt, dan wordt dat zwaarder gestraft... dan een gewone belediging. Nou, het idee van... VVD en PvdA is dus om de koning in die categorie te laten vallen. Mm -hmm, dan heb je de wel categorie een, van gezagdragers. Ja. dan heb je wel een uitzonderingspositie voor hem. Maar dan ben je in ieder geval af van wat zij de exorbitante straffen... van, van vijf jaar en twee jaar Want, wat, twee is, jaar want wat, is eventjes, uh, wat is de straf nu als je een gewone burger beledigt? Dan uh, staat daar maximaal drie maanden cel op. Drie uh, maanden cel. Ja, Ik weet niet precies wat je daarvoor moet zeggen... maar dan kun je drie maanden de cel ingaan. En voor uh, gezagsdragers, want dat. Zal ja, dan je volgende vraag zijn, precies. Is dat vier maanden? Vier maanden. Juist, dus daar zit maar een maand verschil in. Dan, zul je, dan zie je dus ook meteen dat het wellicht voor D66 wel aantrekkelijk is... om dat amendement te omarmen. Mm -hmm. En dat maakt de kans dat deze wet... dus het afschaffen van het majesteitsschennis, dat die het gaat halen... alweer een stuk groter. En Batte, is, dit, is, is dit nu een soort van afbrokkeling van, het, van de monarchie, zo ze aan? Of, uh, Natuurlijk bij... hoor je dat. Natuurlijk ja. hoor je dat. En zeker aan de kant van de partijen die het Koningshuis uh, in een uh, uh, hoog... In het vaandel hebben staan. Denk aan de SGP. Dit is opnieuw weer een stukje van, uh, uh, uh, laten we zeggen, de, de glans van het <laughs> koningschap afschrapen. Uh, uh, uh, de koning heeft ook al niks meer te vertellen over de formatie, ja. uh, hoor je bij de SGP. Nou, je ziet uh, uh, hoe, hoe, hoe dat is afgelopen. Duurt allemaal natuurlijk gruwelijk lang. Nu willen ze ook nog majesteitsschennis er, uh, eruit halen. Dus stukje bij Beetje uh, uh, gaan we toe naar een afschaffing van zo'n beetje het hele Koningshuis. De glijdende schaal, noemen ja. ze dat bij de SGP. Uh, ik denk, eerlijk gezegd, als je bij D66 hoort, dat ze zover nog zeker niet zijn. Ja, ze willen dit eruit halen, maar als je aan hem vraagt, ben je dan ook, uh, ga je volbloed republikeins? Uh, uh, wil je het koningshuis helemaal afschaffen? Dan zeggen ze nee. Wij pleiten al jaren voor een ceremonieel koningschap. We willen hem alleen uit de politiek hebben. Okay, goed, dankjewel. Dit was Nieuws en Co. Met daarin nog meer fraude met koeien dan gedacht... Joodse overlevenden van de oorlog ontmoeten vluchtelingen. En de drie vicepremiers over de eerste maanden van het kabinet. Anders dan wij, was Carola wel bij die onderhandelingen. Dat maakt dat wij Carola vaak bellen en aan haar vragen hoe zat het ook al. Oh ja, precies. En opeens kwam er een 1 0 1-0-1. Er is spanning in de coalitie. Wij keken elkaar inderdaad aan en we dachten, met wie, met wie hebben we nu spanning? Nou, het was zo boeiend om zo'n jongen te zien die eigenlijk uit een vluchtelingenachtergrond zit. Hij was ongeveer dezelfde leeftijd als mij, ook 15, 16. Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam en het bombardement was alles platgebrand. Dus in feite is het bij ons precies hetzelfde. En ik wil eigenlijk nog zoveel meer weten. Ja, zelfs deze ontmoeting was niet genoeg om te praten. Die bedrijven die staan nu op slot nee, en de eerste twee maanden mogen ze niks aan- of afvoeren. Waarom gaan ze frauderen? Omdat ze het water misschien al aan de lippen stort. Dat kleine beetje wat daar meer opbrengt, de gevolgen die zijn groter als wat het wat opbrengt. Straks, dit is de dag met Thijs van der Vrink. Bedankt dat u luistert naar Nieuws en Co. Fijne avond. NPO Radio 1 Het NOS journaal. In Utrecht komen meer mobiele bewakingscamera's op straat om te voorkomen dat jongeren s'nachts auto's in brand steken. Sinds oud en nieuw zijn tientallen voertuigen in de as gelegd. Het vermoeden is dat bendes jongeren elkaar de loef willen afsteken.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 Ja, de reden dat in België mensen die waarschuwing krijgen... is zoals het er nu naar uitziet... dat daar meer sneeuw gaat vallen dan bij ons in Nederland. Neemt niet weg dat ook wij er wel mee te maken gaan krijgen... en dat het ook hinderlijk kan zijn voor het verkeer. In het westen van ons land kan vanaf de ochtend... zo net tijdens of na de ochtendspits wat sneeuw gaan vallen. 1 tot 3 centimeter. Misschien op een enkele plek, vooral in het zuiden van ons land... toch wat meer, centimeter of 5. Nou, die sneeuw die wordt opgevolgd door regen in de middag. In het westen van het land, daar geldt dit. Voor. En lokaal kan het dus leiden tot gladheid. In het oosten van het land begint de dag nog met wat zonneschijn. Daar komt dat sneeuwgebied pas in de middag en op sommige plekken zoals in de avond aan, zeker dichter bij de oostgrens. En dan is de er echt al wel aan het uitgaan. Dus daar ziet het er wat dat betreft anders uit. En de weg is daar al een stukje warmer omdat die sneeuw daar pas in de middag komt en de zon eerst nog kans heeft om die weg wat op te warmen. Neem niet weg dat het morgen dus toch wel opletten is eh, dankzij die sneeuwval. Nou, de dagen daarna ligt die temperatuur in de middag ruim boven het vriespunt. En in de nachten frist het dan licht. Zaterdag overdag is het droog, maar in de nacht naar zondag kan het weer tijdelijk gaan sneeuwen. En zondag overdag vallen er af en toe buien met soms ook wel een winterstintje. En dan nu de verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. De dagelijkse files zijn aan het oplossen. Toch gaat het op sommige plaatsen nog wat moeizaam. Vooral rond Arnhem en Utrecht. Opvallend daarbij is de vertraging op de A12 richting Den Haag. Voorknopend Oude Rijn, ongeveer 20 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda nog 5 kilometer de Voorknopend Ridderkerk. En op de A27 zien we de meeste vertraging van Utrecht naar Breda. Na een ongeluk bij knopend Gorkum. Ongeveer een half uur in de file tussen Everdingen en Knopend Gorkum, 16 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. Eo. Dit is de dag. Goedenavond, leuk dat u luistert. Dit is de dag waarop minister-president Rutte het opnam voor minister Kajsa Olongren. Zij beticht Forum voor Democratie van Racisme... waarop fractievoorzitter Thierry Baudet prompt aangifte tegen haar deed bij de politie. Als je gewoon kijkt naar wat hij in dat interview zegt... op basis van IQ-tests is er verschil in uitslag tussen landen. Maar klopt dat wetenschappelijk gezien allemaal wel? Is er een verschil in IQ tussen verschillende groepen mensen? Straks een debat tussen twee wetenschappers met verstand van zaken. Dit is de dag waarop oorlogsheld Marco Kroon in de krant vertelde... een magazijn te hebben gelegd op een vijandelijke strijder. Het was hij of ik, al dus de Willemsorde drager. Dat kwam hem op een storm van kritiek te staan. Want waarom hield hij dat tien jaar voor zich? We gaan erover praten met godsdienstwetenschapper Joram van Klaveren. Joram, goedenavond, hartelijk welkom. Hoi. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Nou, Dat Nederland uh, leidt aan heldenhaat. En dit is de dag waarop het CDA in Gouda voorstelt om de uitkering te korten van mensen die weigeren hun gezichtsbedekkende kleding af te doen tijdens een sollicitatie. Uh, ik zelf ben de uit gaan dragen omdat ik er gewoon heel gelukkig van word. Het heet dus onderdeel van mijn religie. zometeen een debat daarover, maar we gaan eerst even naar Den Haag. Frank Wielaert is bij de eredivisiewedstrijd ADO tegen Vitesse. Frank. Ja, half een minuut geleden begonnen. Het staat nog altijd 0-0. Het duel tussen twee middenmotors. Vitesse staat zevende en ADO staat tiende. Het verschil tussen beiden is zes punten in het voordeel van Vitesse. En als ADO nog wat wil richting de play-offs voor Europees voetbal... dan zal het deze wedstrijd moeten winnen. Dat is dus de inzet van vanavond. ADO moet in eigen huis zien te winnen van Vitesse. En dat terwijl de ploeg uit Arnhem juist zo lekker dreef is de laatste weken. Dankjewel, Frank. Dit was de dag. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Ja, er kwam nog een bumpertje. Dit is de dag waarop -orde drager Marco Kroon vertelt... dat hij jaren geleden in een gevechtssituatie iemand heeft omgebracht. Wat heet, hij zou een heel magazijn op de vijandelijke soldaat hebben leeggeschoten. Dat is niet helemaal het goede geluid. We gaan even naar een kootje van Marco Kroon als het goed is. Ik sta nog steeds achter mijn eigen daden... en mijn beslissing om het tien jaar lang bij me te houden. Ik ga daarover praten met onze commentator van vandaag, Joram van Klaveren. Joram, dat, uh, dan komt er onmiddellijk een storm van kritiek op Marco Kroon... voor de goede orde en oorlogsheld. En jij zegt dat is een heldendaad? Of dat uh, is heldenhaat? Ja, het, is, uh, het lijkt uh, in Nederland uh, zeker sprake, te zijn van uh, heldenhaat. Want of het nou gaat om uh, Marco Kroon, en het werd uh, net terecht al gezegd... is natuurlijk drager dragen van uh, de militaire willemsorde... Uh, of als we het hebben over Michiel de Ruiter, uh, Koen... Uh, tegenwoordig nu ook over het ambt van de koning. Uh, vanavond, over... we hebben net over gesproken op deze ja, zender... en waar vanavond uh, over wordt gedebatteerd. Ja, ja. Al, al, al deze zaken, en die, die raken natuurlijk wel aan de functie... Of, uh, of datgene wat mensen hebben gedaan in heden of verleden... en die daarmee iets bijzonders hebben neergezet... of nog steeds neerzetten... Daar komt steeds uh, kritiek op. En dat lijkt erop alsof uh, Nederland uh, geen helden dult. Nee, maar we even Marco als eerste, nemen, Marco Kroon, die heeft daar iets gedaan, wat vermoedelijk niet mag, want anders zou er niet zoveel commotie over zijn. Het is toch goed dat we dat uitzoeken, of niet? Nou ja, dat, ik weet niet of, uh, of datgene wat daar gebeurd is, niet mag. Want het is natuurlijk een geheime nou, missie. Ja, geweest. Het OM heeft onderzoek ingesteld. Ja, nou ja ik vind het überhaupt wel heel erg bijzonder dat je natuurlijk vanuit de burgermaatschappij kritiek levert op iemand in een oorlogssituatie. Ik denk dat het heel lastig is. Maar het is Zeker goed, als dat, het toch, een, We hebben toch wel een rechtstaat, dus je moet toch altijd controleren of dingen goed gaan. Ja, maar je hebt natuurlijk een. En uh, dat is iets anders dan zeg maar, het burgerlijk recht zoals we dat uh, hier hebben. En daarnaast betrof het een geheime missie. Dus ik vind het heel lastig. Want iemand kan natuurlijk niet voluit uh, vertellen wat er is gebeurd. Dus het blijft toch altijd een beetje in het midden. Ja, je zegt en omdat... dat het zal nooit helder worden. Ook als dit onderzoek is afgerond. Dat denk ik niet. Ja, of er moet uh, inderdaad sprake zijn van het openen van, van, van dit hele dossier. Maar zoals ik het begrepen heb. Heeft dat ook te maken met een staatsgeheime deels. Uh, ja, dus dat, dat weet ik niet. Dus ik vind nee. het heel erg lastig om dan vervolgens die man helemaal te veroordelen en te ja, verketten. Maar dat doet nog niemand toch? Nou ja, als ik, als ik de, de, de commentaren hoor van mensen... bijvoorbeeld van Eimers van Middelkoop. de minister van je Defensie? Ja, en, en ja, een soort crypto-passivist. Dat is iemand die natuurlijk onder zijn dienstplicht uit is gekomen. En, <laughs> okay. en denk ik, nou, uitgeleken dat deze persoon nou kritiek moet gaan leveren. Nou, op, die zei wat ik, wat, wat ik ervan hoorde, klonk het niet heel fraai. Maar hij zei wel, het is een held, geen heilige. Nee, dat klopt. Alleen ja, ik vraag me dan toch af... als je dat uh, in, in, in die combinatie brengt... of je daarmee die man uh, heel erg veel eer brengt. Ik denk het niet. Ik denk dat je hem eerder een beetje in een uh, verdachte hoekje plaatst. Ja, en jij zegt, moeten we niet doen. Helden, dat zijn inderdaad geen heiligen, maar die moeten we wel vereren? Uh, nou, vereren is misschien een groot woord. Alleen je kunt uh, die mensen natuurlijk wel op een bepaald voetstuk plaatsen. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor het ambt van de koning. Het gaat niet zozeer om Willem-Alexander de persoon. Maar het gaat wel om het ambt. Hij is een staatshoofd. En het is natuurlijk in zekere zin ook een bepaalde heldenfunctie die je vervult. Je bent namelijk uiteindelijk uh, het hoofd van uh, de hele natie met een T. En het is natuurlijk iets, uh, iets bijzonders. En het geldt ook voor Michiel de Ruiter in het verleden. Zijn er zijn natuurlijk een aantal zaken gebeurd. Die man heeft uh, bijgedragen aan de opbouw van Nederland... En natuurlijk, in die tijd zijn er dingen gebeurd... die misschien minder vrij zijn in de context van nu. Ja. Alleen, je moet het bekijken in zijn context. En dat geldt, dat geldt ook voor, voor deze persoon. Ja. En, uh, ook maar ik zit toch een beetje te zoeken waarna je op zoek bent. Wil, wil je dat we ze op een voetstuk plaatsen... en, en uh, niet onder kritiek stellen? Lijkt, mij lijkt toch ook heel erg. om Je mag altijd kritiek leveren. Ja. Alleen, ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat je ook bepaalde mensen in je, in je samenleving inderdaad ziet als voorbeeld. Het is niet van ja. iets dat je heel veel uh, uh, uh, sportsterren hebt. Je hebt uh, mediasterren. Je hebt, uh, in de wetenschap die het goed doen. En die hebben we die... nodig, zeg je. En die heb je ook althans, nodig. althans hebben we een, een functie in de samenleving. Ja, natuurlijk. Want je, dat, zijn, dat zijn mensen die personificeren eigenlijk... zeg maar een soort hogere waarde waar je naar streeft. En dat gaat, kan gaan om moed. Dat kan gaan om een bepaalde kunde. Dat kan gaan om een leiderschap. En dat heb je gewoon nodig. En uh, dat hebben we door de geschiedenis heen altijd gezien. In verschillende culturen, verschillende tijden. En dat moeten we in Nederland ook zo houden. Dat moeten we koesteren. Dank je wel. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. We gaan het hier hebben over het voorstel van het CDA in Gouda... om die kaapdraagsters, volledig gesluiten vrouwen... te korten op hun uitkering. Kan je dat wel maken? U kunt trouwens meepraten als u dat wilt via Twitter... met de hashtag DDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Ik ga erover praten met Hubert van Rossum. Hij is fractievoorzitter van het CDA in Gouda. Goedenavond. Goedenavond. En bij ons is ook de gast Nikaap Karima Ramani. Eh, ook u, goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. En u spreekt namens de werkgroep Blijf van Mijn Nikaap af. Meneer Van Rossum, um, uh, ja, Isma, bij u. u heeft dit voorstel gelanceerd. Hè? Volledig gesluierde vrouwen die zouden gekort moeten worden op een uitkering. Vanwaar? Nou, we hadden gisteren een debat in de gemeenteraad in Gouda over uh, integratie. Uh, we hebben dat op de agenda gezet. En het ging daar voor ons heel erg over hoe doe je nou mee in de samenleving. Want samenleven is uiteindelijk ook iedereen die daar zelf in investeert. En dan gaat het ook over welke rechten en plichten zijn eraan verbonden. Ja. Uh, en voor ons was het heel belangrijk dat als je bepaalde keuzes maakt hè, en daarmee ook dan niet participeert in de samenleving, niet werkt, niet meedoet... dat dat ook consequenties heeft. Ja, en dat betekent dan dat je gewoon geen of een lagere bijstandsuitdiering krijgt... wat u betreft? Ja, nou, uiteindelijk zit er natuurlijk ook wel in de, in de huidige participatie... Uh, de tegenprestatieverordening, dus er zijn al instrumenten. En wij vinden ook, dat vinden we aan de ene kant belangrijk... dus samenleven is meedoen. Uh, en waarom zou je als je zelf niet wil meedoen... of keuze maakt om niet mee te kunnen doen... Uh, dat, dat daar de samenleving dan uiteindelijk wel ook dan men in investeert. Dat vinden we verkeerd. En er zit ook nog een principiële kant aan. En die gaat er ook om, van ja, hoe willen we als samenleving... als open samenleving met elkaar communiceren? Hoe willen we omgaan met gelijkwaardigheid van man en vrouw? Dat is nog een tweede element. Ja, dus Het is dus niet zozeer dat u principieel tegen een IK bent... maar u zegt het belemmert je participatie. Ja, uiteindelijk. Kijk, uh, wat je binnen en achter je in je huis doet... Dat moet je allemaal zelf weten, of je daar in je naakje rondloopt... of volledig uh, gesluierd. Uh, alleen als je in de open publieke ruimte bent... of met elkaar bezig bent om die samenleving op te bouwen... om daarin te investeren, dan heb je rechten en plichten. En daar moet, je, daar moet je het dan over hebben. Ja, mevrouw Ramani, wat denkt u als u dit allemaal hoort? Ja, als ik dit uh, zo hoor, dan uh, vind ik dat wel een beetje ingewikkeld. Omdat uh, meneer aangeeft dat... Uh, uh, hoe wil je nou eigenlijk meedraaien? Maar ik denk dat op het moment dat je zo'n vrouw bij voorbaat al buiten gaat sluiten... Dan, uh, ja, dan kan ze ook niet meedraaien. Dan kan, krijgt ze überhaupt de kans niet om mee te draaien. En ik denk dat het heel goed is dat we met z'n allen gaan kijken... naar de reden waarom zo'n vrouw uiteindelijk een, uh, een uitkering moet gaan aanvragen. Het is natuurlijk heel triest. Niemand wil het uh, gaan studeren, jaren achter elkaar blokken... om vervolgens een uitkering aan te gaan vragen... En uh, ik denk dat het niet vanzelfsprekend moet zijn om te zeggen dat... Um, We wij wijzen nu naar die vrouw die uiteindelijk een uitkering gaat aanvragen. Maar de reden waarom ze een uitkering aanvraagt, dat is omdat ze niet mee kan draaien. Ja, omdat omdat ze de niet samenleving wordt aangenomen. haar niet aan wil nemen, zegt ja, precies, u. Ja, precies. Terwijl um, haar functie blijft natuurlijk gewoon hetzelfde. Ik begrijp niet waarom iemand uh, uh, de neus of de wangen van een vrouw moet kunnen zien als zijn een factuur inboekt... U zegt er zijn genoeg functies waarbij het niet nodig is dat je gezicht te zien is. Absoluut. Er zijn ja. natuurlijk zeker wel functies waarbij het heel handig is als iemand wel je gezicht kan zien. Okay. En waar het ook gewoon niet uh, heel praktisch is. Dat is zeker waar. Maar dat is de keuze die zo'n vrouw maakt. En die zal waarschijnlijk ook niet daar willen gaan werken. Die gaat een andere functie uh, proberen uh, ja, toch te krijgen. Dus dan uh, begrijp ik eerlijk gezegd niet zo goed waarom wij ons nu richten. Op, uh, op het symptoom, terwijl meer zouden moeten kijken naar de oorzaak hiervan. Meneer Van Rossum, die bedrijven moeten wat minder moedig doen... bij het aannemen van mensen met een niekaap als de functie nou, dat toelaat. Nou, ik denk dat eigenlijk de keuze is natuurlijk aan de werkgever... om te bepalen wat voor personeel die aan, aanneemt. Daar, daar, daar ga ik niet over. Um, ik vind het wel als de, het participeren, het meedoen het in de weg staat, dat we dan ook als overheid het instrument zouden moeten gebruiken... om dan mensen te prikkelen, te stimuleren, om wel de keuzes te maken... zodat er wel wordt meegedaan. Want het gaat uiteindelijk over wat je collectief als, als samenleving met elkaar opbrengt. En dat zijn ook, is ook solidariteit. Uh, en dat kan niet alleen de individuele keuze van het individu leidend zijn. Uh, iedereen heeft zijn eigen keuzevrijheid. Maar als het gaat om aanspraak maken op de collectieve voorzieningen... dus ook dan vind ik dat we een andere keuze moeten maken. En dan mogen we het best wel... Prikkels zijn. En die prikkels zouden dan bijvoorbeeld inderdaad in een tegenprestatie of in een korting kunnen zitten. Ja, mevrouw Ramani, u uh, klik ja. B bent u het ermee eens? Nou, waar ik het vooral. Wat, wat ik vooral vind. is. Ik vind, het heel, ik vind het eigenlijk wel heel frappant. dat we uh, ten eerste gaan stigmatiseren. We gaan zo'n vrouw demoniseren. We zorgen voor een uh, negatieve uh, campagne om deze vrouw heen. En uh, dan is er een werkgever die zegt. van deze vrouw wil ik niet aannemen. Want er wordt zoveel over haar gezegd. En die meneer gaat dan ook negatief over haar denken. of deze mevrouw. Hmm. En die neemt dan vrouw dan niet aan. En dan gaan we zeggen. Oh, ja, maar nu wil en nu wil ze graag uh, aanspraak gaan maken op het collectief. U zegt het is een omgekeerde wereld. Het eigenlijk. is zeker de omgekeerde wereld. Ja. Zo'n vrouw die, die kan prima. Uh, die, die, die baan uh, ja, die kan prima zo'n functie gaan bekleden. Ja. Is, is, is het uw ervaring dat het een belemmering is bij sollicitaties? Het is inderdaad heel vaak wel een belemmering bij sollicitaties. Want werkgevers zeggen, dus wij willen dit hier niet. Er zijn heel veel werkgevers die dit gewoon niet willen. En zo'n nee. vrouw gaat uiteindelijk... of die wordt, uh, die, die wordt zelf werkgever, die gaat een baan voor zichzelf creëren... of die wordt huisvrouw, die kiest ervoor om, om huisvrouw te gaan zijn... en andere dingen te gaan doen. Maar dat is toch eigenlijk wel heel triest. Want deze vrouwen hebben niet voor niet zo lang gestudeerd. Die willen ook graag bijdragen. Die hebben veel talenten. En als we het over het collectief hebben... zo'n vrouw wil graag bijdragen aan het, co aan ja. het collectief. Meneer Van Rossum, het, het is natuurlijk wel zo... dat het niet verboden is hè, in Nederland... Hè? Je mag gewoon in die kapel. Nee, er ligt nu een wet bij de Eerste Kamer, maar die, die is nog niet in behandeling genomen, waarbij hebben in ieder geval een gedeeltelijk verbod hè, in het openbaar vervoer en geloof ik in uh, publieke gebouwen. Ja. Uh, ik heb Gouden ook gevraagd en dat gaat meer inderdaad. We zijn een open samenleving, dus gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. En een deel van onze open samenleving is natuurlijk ook dat je met elkaar kan communiceren. Jawel, maar als het, als het uh, formeel niet verboden is, dan kan je toch ook niet zeggen dat, dat iemand dan geen uitkering meer krijgt? Nee, maar dat kan wel natuurlijk als het gaat om uh, tegenprestatieverplichtingen. Dat nou, je om mensen. Er zitten nu al prikkels in de wet mm -hmm. die uh, gebruikt kunnen worden. Om mensen die dus door hun keuzes uh, niet aan het werk komen, dat die kunnen worden ingezet om mensen te prikkelen. En ik vind ook dat dat voor mensen die inderdaad dergelijke keuzen maken, uh, dat dat ook ingezet zou kunnen worden. En, en wat zou zo'n tegenprestatie kunnen zijn in het geval van uh, vrouwen met een handicap? Nou ja, kijk, dat zou dat een korting kunnen zijn. Uiteindelijk gaat het ja, erom dat Dat lijkt me, me nou niet echt de... een slimme maatregel. Want dan maar, hebben mensen gewoon de, de te weinig geld op van te leven op een gegeven maar moment. Maar deze vrouw wordt ook gewoon in een weurgreep gehouden op deze manier. Want eigenlijk, uh, alles, in alles wordt ze dan op een gegeven moment gekort. Ze wordt echt in een weurgreep gehouden. Ze wil graag werken. Prima, dan gaan we toch kijken hoe we dan uh, ervoor kunnen zorgen... dat er meer acceptatie komt voor deze vrouw. Ik bedoel, ik hoorde net ook iets van communicatie. Volgens mij kan iedereen mij echt wel goed verstaan op ja, deze want, manier. Ja, want het, het is misschien goed om te zeggen. We hebben niet gezegd, u heeft een niqab op. Ik draag inderdaad ja. een niqab voor de mensen die mij niet kunnen ja. zien. Ik draag een niqab. En, en we kunnen u goed horen. En u kunt mij goed horen. Dat betekent dat ik eventueel, als ik zou willen... in een callcenter zou kunnen werken. Ik ben gewoon prima verstaanbaar. Maar ook daar word je gewoon niet aangenomen met een niqab. Dus dan denk ik dat we meer... Uh, geïnvesteerd zou moeten worden in de acceptatie van... Ja, meneer Van Rossum, u investeert aan de verkeerde kant. Ja, daar ben ik niet van mening. Want ik vind dat je juist als samenleving bepaalde waarden uitstraalt. Hè? Die zegt van, op zo'n manier gaan we met elkaar om. En maar dan, dan, je denkt, dan, dan moet je het verbieden, volgens mij, toch? Werk... Dan moet je het verbieden. Dan, dan op... heb je met elkaar afgesproken dat het niet kan. Maar dat hebben we niet gedaan. Nee, maar dat verbod dat ligt in de wet nu al voor bij de Eerste Kamer. En dat moet er nog doorheen. Of niet. Ik heb daarom ook in Gouda gevraagd of uh, ook bijvoorbeeld gekeken zou worden... of je een plaatselijk verbod door middel van de APV zou kunnen uh, afdwingen. Uh, en dat gaat veel meer over het principe... hoe willen we met elkaar in de publieke ruimte omgaan. Um, maar dat zijn eigenlijk twee... Discussies die wel met elkaar verbonden zijn. Ja. Want de ene gaat over het principe van uh, het dragen van gezichtsbedekkende bekleding, maar dat, dat valt, valt voor mij ook bivakmutsen onder, hè? Uh, Om ja. mensen die gaan naklopen. Dat is ook verboden. Helpt ook niet. Uh, en dat andere gaat echt over participeren. En dan vind ik dat de keuze, je zegt van ja, ik wil. Uh, alleen maar het, mijn eigen recht en uh, rechten uitoefenen, en daardoor moet de rest van de samenleving er daar maar op aandringen. Nee, nee, nee, nee, de waarde wil... van de samenleving nee. leidend zijn. Gaan nee. gaan ik wil graag worden maar nee. individu. Nee, zo'n vrouw die wil graag na haar studie, wil graag aangenomen worden, die wil bijdragen aan het collectief en die wil, gewoon, uh, die wil gewoon gaan werken. Dat is wat deze vrouw wil. Dat lukt niet door de negatieve beeldvorming die er is, waar we met z'n allen aan bijdragen. Uh, als daar meer in geïnvesteerd zou worden... dan zou dat niet nodig zijn voor deze vrouw. Stel dat het doorgaat, deze maatregel, wat zou het betekenen? Als vrouwen worden gekort op een uitkering als ze een Nika dragen? Ja, ik vind het altijd een hele lastige vraag. Want dus, er is dus, deze vrouw wordt dan in een wurggreep gehouden... want ze moet in haar levensonderhoud voorzien... wat niet mogelijk is, niet omdat ze graag haar hand wil ophouden... het is niet mogelijk omdat die gelegenheid niet wordt gecreëerd voor deze nee. vrouw. Want de hoofddoek afdoen is geen optie. Nou, de hoofddoek afdoen de sowieso Sorry, geen optie, de maar de nikap optie is wat mij betreft in ieder geval geen optie. Nee. En een heleboel andere vrouwen ook. Dus we zouden ook gewoon meer moeten kijken naar um, de manier hoe we meer werkgelegenheid en acceptatie kunnen creëren voor deze vrouwen. Zodat okay. ze ook daadwerkelijk bij kunnen dragen. Nee, meneer Van Rossum, tot slot, u bent wel van CDA die erg voor de vrijheid van godsdienst is. Is het niet ongemakkelijk het nee, standpunt? Nee, we zijn absoluut voor de vrijheid van godsdienst, maar die is ook niet absoluut. En dan kom ik toch terug bij de waarde van onze samenleving. Open samenleving, we moeten met elkaar uh, in het gezicht kunnen kijken... want dat creëert ook vertrouwen en het anoniem in de publieke ruimte uh, rondgaan... en ook anoniem op je werk zijn, daar zijn wij niet voor. Nee. Kijk, er zijn ook wel andere dingen in, uh, waar we uh, op godsdiensten gereden tegen zijn. Bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis. Dat, hè? Dus je kan, er is altijd een grens, een begrenzing aan wat je wel en ja, niet doet. hebt. Uh, dat ja, nee, dat, ga, moet dat je wel debat gaan we nu niet doen. Ja. U zegt ook de vrijheid van godsdienst is begrensd. Ik ga u beiden bedanken. Hubert van Rossum van het CDA in Gouda en Karima Ramani... van de werkgroep Blijf van Mijn Nika af. We gaan even u. voetballen in Den Haag. ADO tegen Vitesse. Frank Wielaert... Kwartier onderweg. Het staat nog 0-0. Ado is de betere ploeg. Valt beter aan. Heeft ook de beste kansen gehad tot nu toe in de wedstrijd. De eerste was voor Erik Valkenburg. Dat was nog uit een moeilijke hoek. En er was een weliswaar moeizame redding van Pasveer voor nodig om die bal tegen te houden. Maar hij had hem. En dat telt hem toch uiteindelijk. En nu is er een aardige kans voor Linse... Die de bal vanaf de rechterkant voorgegeven ziet worden door Berends. Die vandaag zijn eerste basisplaats ophaalt bij Vitesse. Die bal gaat over Castaños heen. Die staat vandaag ook in de basis. Want Matafs is een aantal wedstrijden geschorst. Na een elleboogstoot in de wedstrijd tegen Heerenveen. Op het hoofd van Dumfries. Waarvan ze alleen in Arnhem vonden dat hij niet raak was. Maar voor de rest van Nederland vond allemaal van wel. En de terugcommissie dus uiteindelijk ook. Maar in deze wedstrijd had uh, Geraldo Becker al de 1-0 kunnen maken. Hij maakte een hele mooie actie. Er stonden twee ploegenoten klaar. ...in het strafschopgebied om die bal af te maken. Alleen hij uh, besloot zelf te schieten... ...en schoot uh, net als zijn voorganger Erik Valkenburg tegen de keeper op. En daarmee waren de beste kansen van de wedstrijd weg. Daar komt Vitesse nog een keer. Uh, Peugelsdijk werkt weg. En daarmee is de mogelijkheid voor de ploeg uit Arnhem voorbij in Den Haag. Status 0-0. Het is dus de dag waarop de NS dat deze carnavalstijd... de steden waar de treinen uh, langs rijden te hernoemen. Wie komend weekend de trein pakt, kan een reis plannen... van Oeteltonk naar Tulpen-Tonenstad... of van Kruikenstad naar Lampengat. Dus lekker feestend de trein in. Ik raakte gisteravond weer een stevig van een spoor. Probeerde nog te remmen, maar ik kachelde maar door. Het zijn dat sprong op groen en het was feest in de coupé. Dat is avonds nog wel leuk, maar dat viel zongens toch wel mee. Dit is de dag waarop het Europees parlement besloot... dat de zomer- en wintertijd voorlopig gewoon blijft bestaan. Wel kondigde het parlement onderzoek aan... naar het eventueel verschuiven van de klok... Wat grote teleurstelling van Europarlementariër Annie Schrijer-Bierik. Het gaat niet om dat uurtje langer of korter slapen waar het om gaat. En het zegt niet alleen Annie in Europa... maar alle politieke partijen in heel Europa... dat het gewoon niet goed is voor volksgezondheid. En je krijgt er slaapstoornissen van. <tied> grote ophef deze week over een uitspraak van het Amsterdamse kandidaatsraadslid bij het Forum voor Democratie, Jernas Ramatarzing, die ook nog eens werden herhaald door het Tweede Kamerlid Theo Hiddema, ook van het Forum. Minister Ollengren die sprak de schande van en diverse critici betichten de Partij van Baudet van Racisme. Hoe zit het? Is er een verband tussen volken en IQ? Gaan we over praten met universitair docent en psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam, Jan Tenijenhuis, en met Fons van de Vijver. Hij is hoogleraar crossculturele psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tilburg en beide zijn hier. Goedenavond, hartelijk welkom. Vrije universiteit trouwens. Hoor. U bent van de Vrije Universiteit. Heel goed dat u het zegt. Ja, het balletje komt deze week aan het rollen... nadat Hiddema een uitspraak van uh, Ramatarsing bevestigde. Hij zei in 2016 dat we door IQ-testen... het gemiddelde IQ van bevolkingen weten. En wat blijkt? Er is verschil in IQ tussen volkeren, zei uh, Ramatarsing van uh, het Forum. Meneer de Nijhuis, heeft hij een punt? Uh, absoluut. Ik heb dit ook in mijn eigen onderzoek laten zien. Als je bijvoorbeeld daar kijkt in een land als Nederland... Autochtone Nederlanders gemiddeld IQ van 100, Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen 85, Chinese Nederlanders 105, Joden 112. Dus in een klein landje Nederland heb je als enorme verschillen tussen groepen. Ja. Um, uh, meneer van der Vijven, bent u het ermee eens? Zijn er grote verschillen? Er zijn verschillen in scores, maar of er grote verschillen in intelligentie... dat is een heel ander verhaal. Oké, okay, want IQ en intelligentie staat niet precies, precies voor hetzelfde. Nee, exact. En dat is de verwarring die altijd optreedt. De controverse is over het feit dat er uitspraken zijn over de scores... Ja. Maar dat de gevolgen die getrokken worden... altijd gaan over de onderliggende intelligentie. En die link tussen de scores en de onderliggende intelligentie... die is niet vanzelfsprekend. Maar op zich over de, de, de uitkomst van dat onderzoek... namelijk ja. dat de IQ tussen bevolkingsgroepen ja. verschillen... daar is eigenlijk wetenschappelijke consensus over. Exact, ja. Ah, okay. ja dat is dus geen probleem. En de volgende vraag is van, wat betekent dat dan? Juist. En, dat, en waar komt u dan uit? Wat betekent da, da, dat is de handvraag. En, uh, ik denk dat wij eigenlijk heel weinig weten over uh, verschillen... tussen volkeren en achterliggende factoren... Uh, het, idee van deze, het idee achter deze uitspraak is dat het met name te maken heeft met genetische verschillen en dat weten wij niet. Wij weten niet welke genen betrokken zijn bij de intelligentie, laat staan dat we weten hoe die genen verdeeld zijn over verschillende bevolkingsgroepen of over verschillende volkeren. Daar weten wij heel weinig van. Dus de sprong van intelligentie ter scores naar intelligentie is, wat mij betreft, de sprong in het duister. Ja. Ja, en dus die scores, daar zit het probleem helemaal niet. Nee, in. precies. Dus da dat is wel goed om vast te stellen. Ja. Wat Want zei nog iets. Hij zei van, ik had ook graag gezien dat het anders was. Dat zwarte mensen hyperintelligent waren. Dat Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden. Maar het is niet zo. Is die uitspraak ook nog kloppend of zegt u van dan heb ik wel een probleem? Nee, het gaat steeds om het verschil tussen de scores en om de echte intelligentie. Ja, nee, want dat haalt hij hier wel degelijk, ja. dat koppelt hij aan elkaar. Wij, de, het vorige item toonde aan dat Nederlandse samenleving niet identiek is voor verschillende bevolkingsgroepen. Dat, die wij Het item hebben. over de hoofd doen, of de niqaap. De, Nikaab, nee, de ja. toonde aan dat, we, dat de maatschappij differentieel functioneert voor verschillende groepen die we hier hebben. Zo gaat dat overal. De levensverwachting van uh, zwarte Amerikanen is in sommige delen van Amerika korter dan de levensverwachting in Afghanistan. Ja. Dat betekent dat die maatschappij voor verschillende bevolkingsgroepen heel anders in elkaar zit. Dus die mensen leven in totaal andere omgevingen. Die, hebben die leven in een, uh, qua onderwijs, qua gezondheidszorg... leven in een zo verschillende omgevingen... dat die intelligentietestscore niet meer reflecteert... wat je eigenlijk zou moeten reflecteren. Nee, precies, want er zitten heel veel factoren in. En dat is veel meer dan alleen de genen. Exact, ja. exact. Meneer uh, uh, uh, Tenijhuis, uh, heeft u iets meer zicht op... Uh, wat dan precies je, je IQ-score bepaalt? Nou, en welk ik, ik, deel is genetisch en welk deel niet? Ik, ik zou toch nog hier even kort hierop willen reageren. Ja, het, het, het is wel een feit, dat heb ik ook in mijn eigen onderzoek laten zien... dat de intelligentietest in Nederland wel, cultuur, uh, wel, wel blind voorspelt. Ik heb hem gebruikt voor selectie bij de Nederlandse spoorwegen. En dan zie je allochtonen en autochtonen met dezelfde score op de test. He, die hebben dezelfde kwaliteit van werk of dezelfde opleidingsresultaten. He, dus een nou te zeggen, het is een sprong in het donker. Ze zijn heel goed praktisch te gebruiken. Dus de IQ-test uh, zegt wel iets over intelligentie? O, ja, ja, absoluut, absoluut. Maar ik denk ook met, met Dokter van de Vijver ben ik het ook wel eens... dat je ook wel op moet passen met het testen van allochtonen. Bijvoorbeeld mensen van de eerste generatie... die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. He, dus dan, dan test met een hele sterke taalcomponent... daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Want dan kon je automatisch slechter. Juist, juist. Maar dat, dat is vaak maar één van de tien tests van een hele intelligentiebatterij. He, de meeste dingen die hebben helemaal niks met taal te maken. Maar de voorspellende waarde van de intelligentietest in Nederland in ieder geval. Ik heb het niet over het crossculturele onderzoek van dokter Van der Vijven. De voorspellende waarde is wel goed. Maar ik ben, het, ik ben het wel eens. Er zijn allerlei invloeden op de intelligentietest. Ik kan ook wel iets citeren. Dat is een groot onderzoek bij een paar honderd intelligentie-experts van over de hele wereld. Van hoe denken jullie nou over allerlei verschillende thema's? Hmm. En ook een heel fundamenteel thema. Hoe wordt er gedacht, wat meer centraal lijkt... Van verschillen tussen groepen, waar wordt het nou door veroorzaakt? Zijn dat genetische factoren, zijn dat sociale omgevingsfactoren, factoren. sociale factoren? Nou, uh, uh, hoe heet dat? Als je het samenvat zou je kunnen zeggen, de meeste mensen... die denken dat het ongeveer de helft van de verschillen genetisch bepaald is. De meeste mensen of de meeste wetenschappers? De, de, de, meeste, de meeste experts op het gebied ja, van intelligentieonderzoekers. En er zijn, is een groepje van 17% die denkt dat het 0% genetisch bepaald is. Okay. Volledig door de omgeving, sociale factoren. Nou, Ik zal niet zeggen dat het een marginaal clubje is. Dat is 17% vind ik dat te groot voor. Maar 83% zegt er is een kleine tot een, grote, tot een hele grote genetische component... in groepsverschillen in intelligentie. Het is dus okay. bijvoorbeeld Nederlanders, eerste, tweede, derde generatie autochtonen, uh, allochtonen. Maar bijvoorbeeld wat ik ook wel in mijn onderzoek heb laten zien... Als allochtonen langer in Nederland zijn... dan gaan de IQ-scores ook omhoog. Hmm, dat, en dat bewijst alweer dat het meer is dan genetische aanleg. Absoluut. absoluut. Ja. Nou, dit, dit, dit past, denk ik, vrij mooi bij het verhaal van... het is zo pak en beet half genetisch, uh, half, half omgeving. Ja. Ja. Meneer Van der Vijven, kunt u daarmee ja. met die uitspraak leven? Nou, ik zat er wel wat. Of hoort u uh, bij die 17 procent? <laughs> nee, ik hoor niet bij die 17 procent. Ik hoor bij het percentage dat zegt we weten niet hoe het in elkaar zit. Dat is nog een andere opvatting natuurlijk, ja. omdat het veel te ingewikkeld is. Het probleem bij het meten van intelligentie is dat we altijd met taakjes werken. We kunnen niet een elektrode op het hoofd zetten en zeggen UIQ is 108. Zo werkt dat helaas niet. Maar jullie vragen stellen, ik geef antwoorden exact. en op grond daarvan komt u tot een score. Ja, die taakjes die zijn dus allemaal cultureel bepaald. Het is onmogelijk om cultuurvrije taakjes te maken. Daar zijn we tussen wel achter. Dus het heeft altijd met dat soort dingen te maken. Het gevolg is dat die verschillen tussen culturen en verschillen binnen culturen heel anders in elkaar zijn. Dus het kan best zijn dat je op een IQ-test in Nederland heel goed scoort en op een IQ-test in China heel slecht. Zeer. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat hangt van de, van de omgeving af. Er is onderzoek gedaan naar het ruimtelijk inzicht van bosjesmannen. Uh, Khoisan heet dat tegenwoordig. Die, me die mensen leven in de Kalahari. Die hebben uitstekende skills om zich te bewegen doorheen de woestijn. Honderd jaar geleden is een psycholoog geweest. Die is er naar gegaan. Die heeft een ruimtelijk inzicht test afgenomen. Mm -hmm. En die kwam tot de conclusie dat de ruimtelijk inzicht fabelachtig slecht was. Er waren twee, slecht, okay. slecht. Ja. twee groepen op de wereld waar het ruimtelijk inzicht heel slecht van was. De Khoisan en de Aboriginals in Australië. Aboriginals in Australië die weten de weg doorheen de woestijn. Die hebben daar <laughs> ja. eigen mechanismen voor. Dus het probleem... Het probleem is dat wij de taken die wij voorleggen aan mensen. Hmm. vaak niet in staat zijn om de vaardigheden te meten waarin we geïnteresseerd zijn. Ja. Het is uh, allemaal behoorlijk getabouiseerd, het onderwerp. Ja, dat precies. zag je ook deze ja, week ja, weer. Ja, ja. Maar, maar dat gaat dus. De, de, de, de, ik dacht misschien heeft het te maken met het feit dat we vinden dat we het eigenlijk niet moeten onderzoeken. Is die school er ook? Nou, minister Ollingeren die hoort wel zeker bij die scholen. Ik, ik was toch wel behoorlijk gechoqueerd dat ik zei van dat een minister van Binnenlandse Zaken zegt: van dit is taboe. Ja. Hier mogen we het niet over hebben. Ze zegt eigenlijk: van ja, mijn standpunt, uh, dat moet gelden. En ik denk toch dat de standpunt, dus ja, alle groepen die zijn even getalenteerd. Het deed mij een beetje denken aan de, de Buikhuizen-affaire ja. uit de jaren zeventig. Dus een criminoloog, criminoloog die zei: er zit waarschijnlijk een, een vrij pittige biologische component in criminaliteit. Ja, en dat mocht niet gezegd worden. Dat werd, nee. werd ge, Getabouiseerd. En hij werd helemaal tegengewerkt op de universiteit. En uiteindelijk is hij antiekhandelaar geworden. Nou, ik, ik zie nou hetzelfde bij, uh, bij uh, de minister. Voelt het ook zo voor u? U zegt: Ik als wetenschapper mag kennelijk er niet zijn. Nou, dat, dat is te sterk hoor. Maar als, als minister Ollengren haar zin krijgt... ja, taboe, uh, taboe is niet uh, een, een spreekbeperking of iets eerlijks. Het Taboe, je mag het er gewoon niet over hebben. Ja, meneer van der Vijf, ja. uh, kent u dat? Ja, die, die uitspraken die gedaan worden nu... in dit geval door voor voor, voor Democratie... Ja. die richten vooral een tweedeling in de maatschappij aan. En ja, dan even over de consequentie ervan. Ja, exact. Ja, het ja, niet zezer over de uitspraak zelf, nee, maar die klopt. Precies. precies. Ik denk dat de minister hier vooral wijst op de kwalijke gevolgen van dit soort uitspraken. En ik denk dat de minister vindt dat ze daar een verantwoordelijkheid in heeft. Ik kan me alles bij voorstellen. Dat is geen wetenschap, maar dat is een kwestie van haar inschatting. Van ja. hier, hier moet ik iets aan doen. Maar is, is dat te scheiden van elkaar? Kan je zeggen van dit is, dit is de wetenschappelijke stand van zaken, maar we gaan hier absoluut geen consequenties aan verbinden? Of zegt u dat het is een onbegaanbare weg Nou, de, ik denk dat de wetenschappelijke stand van zaken nog heel diffuus is. En dat wat ik mis in dat debat, dat is het idee dat we eigenlijk nog maar heel weinig weten. Er is één partij die komt vertellen dat ze het allemaal precies weten. En dat waar ik sterk te betwijven. En dat vind ik problematisch. Want zo iemand van Forum Democratie komt niet zeggen... hoe controversieel die uitspraak is. Nee. Die komt niet vertellen dat we al 90 jaar over dit onderwerp schrijven... en dat we relatief weinig vooruitkomen. En dat komen. er veel onzekerheid in zit. Ja, exact. Ja. En dat hoor ik niet. Nee. Johan Verklaaf, jezelf zelf in de Kamer gezeten voor de PVV, dit soort dingen liggen supergevoelig, hè. Terecht? Nou ja, dat het gevoelig ligt, dat is, dat is duidelijk inderdaad. Ik bedoel, het is, de hele controverse van de afgelopen dagen was natuurlijk enorm. Ja, um, ja en ik, ik, ik schrok ook een beetje van de uitspraak van, van de minister, inderdaad. Dat er eigenlijk over bepaalde zaken niet gesproken zou worden. Dit mogen is het taboe worden. en dan moet het taboe blijven ja. zijn, ja. eigenlijk. en, en dat, dat vond ik gewoon Vreselijk. een beetje gek. Oh, kijk, want ik bedoel, ik snap best dat ook Forum probeert natuurlijk gewoon een politiek slaatje te slaan uit, ja. het, uit het geheel. Ik bedoel, zo werkt de politiek Vreselijk. in Nederland en dat weet iedereen inmiddels ook. Alleen, een, een bewindspersoon is toch van een andere orde. Ja. Om vervolgens te zeggen, zeker is. tegen, tegen een, een tak van sport, in dit geval de, de wetenschap, dat je zegt van nou, dit is eigenlijk te eng om, om over te spreken. Ja, dat vind ik ook wel ver gaan. Ja. Uh, ja. Dat neemt inderdaad niet weg dat dat inderdaad spanning kan opleveren. Ja, en dat, en dat, en dat, dat dit soort uitspraken ook wel een heel gevaarlijke kant hebben. Dat, dat, dat zegt u toch niet? Ja, ja, exact, ja. Exact. En deelt u dat ja. wel, meneer de nou, De feiten negeren, dat heeft ook ontzettend gevaarlijke kanten. He, ja. Bijvoorbeeld, laat, laat ik eens een praktisch heel voorbeeld kort, geven. Op. Ja. Bijvoorbeeld overadvisering van kinderen. He, dus de CITO-toets, heel veel allochtone kinderen hebben dan lage... Scores op de Cito-toets, maar er wordt gezegd: ja, uh, ze hebben wel meer in hun Mars. Ja. Dus zeg maar, Pietje en Ahmed hebben dezelfde scoren op de Cito-toets. Pietje krijgt advies uh, uh, MAVO en Ahmed die krijgt advies HAVO. En dan zie je dus dat als je die, uh, die Ahmed's allemaal opgevolgd worden en heleboel die mislukken, ze blijven zitten. Ja, en dat moet je wel mee is terug. Zetten, ja, ja dat, dat zijn belangrijke bevindingen. Okay. Het gesprek is niet afgelopen, maar dank dat u hier wilde zijn, Jan uh, Tenaillehuis, universiteitsdocent en psycholoog aan de uh, Vrije Universiteit en Fonds van de Vijver, hoogleraar cross-culturele psychologie in Tilburg. Zometeen, Bureau Buitenland, Chris Keijner. Onder meer met een gesprek over de Amerikaanse inval op troepen die de Syrische president Assad steunen. Dan langs de lijn en omstreken. Uh, vaders en moeders van Olympische spelers die vanaf morgen uh, jagen op medailles in Pyeongchang. NPO Radio 1.